Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu het ritme, ritme. van ZFM. -M -M. -M -M. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort live. Dit is ZFM. I even...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 Was de opening van deze 11 juni voor vandaag. Uh, een bekende, want uh, zij heeft hier ook uh, meerdere malen opgetreden in uh, de studio. Uh, is het uh, niet uh, hier, dan is het wel in de oude studio. Eigenlijk meer vaak in die oude studio. Hier is slechts één keer geweest. En dat was bij de opening in 2013. Toen dit uh, pand in bedrijf werd uh, gesteld. En toen is hij hier één keer geweest. Fabiana Dammers met Roundabout Town. Eigenlijk uh, is, uh, is zij eigenlijk ook uh, verantwoordelijk. Een van uh, de manieren waarop uh, wij als alternatieve FM vooruit zijn geholpen. Dus een dapper bijdrage, altijd uh, geweest van Fabian en Dammers. Je kon er altijd bellen, je kon altijd zeggen van... Uh, nou, als we een beetje knijp zaten, dan, uh, nou, dan kwamen ze. En uh, dat uh, zijn wij niet vergeten. Dus uh, begonnen we de, deze uitzending met Roundabout Town uit 2012 alweer. En uh, wat gaan we doen vandaag? Uh, we gaan natuurlijk om half elf uh, praten met Jelmer... Uh, met, met het uh, laatste nieuws, um, kwart voor elf... Donna Corbani, want daar gaat ook wat mee gebeuren. Want Donna gaat een, een beeld, uh, nou tenminste, zij heeft een beeld gemaakt... maar de gemeente mag, gaat hem ontvullen op het uh, burgemeester van Venemaplein. En dat is ook dan weer ergens, uh, geloof ik, bij het Pollution Art Festival. Dat is het uh, Race Against the Clock, zo heet het beeld. Uh, straks hoor je om kwart voor elf... Wat uh, Donna Kobani beweegt om dit te gaan doen. Dan uh, hebben we om uh, kwart over elf niks. Om half twaalf hebben we Mick Boskamp. Ja, is, is, is Maar misschien dat ik nog even iets de uh, tussendoor uh, ga doen. Uh, maar dat uh, moet, even, uh, moet even worden afgewacht. Ik, uh, ik, ik weet niet uh, wat ik uh, weer precies uh, dan nog uh, doe. Misschien uh, draai ik gewoon muziek. Want uh, dat, dat past wel uh, op deze donderdagmorgen. Uh, goed. Fabiana Dammers hebben we net gehad. en Afgelopen week had ik iets van de Doobie Brothers gedraaid. En toen noemde ik de naam Patrick Simmons. Hij was een van de Doobie Brothers. En daar heb ik een, ergens op een verzameldeentje... dat nummer van Patrick Simmons zo wrong staan... En ik weet dat er nog een wat langere versie is. Ja, dus dan moet je uh, hier naartoe gaan. Naar uh, ene YouTube. En dan kom je dus uh, inderdaad die lange versie tegen. Want die van mij het duurde maar 3 minuten 20. En deze duurt 2 minuten langer. Dus daarom deze. Dubbel zo leuk. Hier is Patrick Simmons dus met So Raw. Uh, deze dame en die dacht, weet je wat ik kan ook muziek maken in uh, een stijl die al uit lang vervlogen tijden is uh, geweest. Caro Emerald heet ze. A Night Like This is ook alweer uh, tien jaar oud maar als je het nummer hoort uh, denk je nou het zou zomaar ergens in uh, de jaren vijftig uh, kunnen zijn, maar dat is dan geheel terzijde. Daarvoor Patrick Simmons met So Wrong. Uh, die man die heeft ooit uh, deel uitgemaakt uh, van de Doobie Brothers. En een van die twaalf inches die ik ooit uh, had uh, gekocht... Uh, was uh, deze van So Wrong. Begin jaren tachtig. Uh, toen begon ik uh, plaatjes uh, te kopen. En toen dacht ik van, ach, daar kan ik wel wat mee. Uh, maar waar dat ding nou gebleven is, die twaalf die inch... ik weet het bij god niet. Uh, er zal wel hier nog wel ergens liggen, er, ergens thuis. Maar uh, waar... Waar? Dat weet ik niet. Goed, dat is ook alweer van een tijdje terug. Inmiddels bijna tien voor half elf geworden. Weer even terug naar muziek. Weer uit de onderstroom van Nederland. En hij heeft dat volgens mij in 2018 opgenomen. Twee keer komt de stem van de dame voorbij. Straks in, het, uh, in dit uur ook nog uh, bij Halfway Station Elmar Plaisier. Die hoor je ook op, uh, op deze song. Maar hij blijft heel erg mooi. Michel Ebbe met een song voor Fall and Darkness.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 The brim. your dress and live by me De zomer, tu vas m'oublier Si Dieu veux-tu m'oublier Gewoon niet die propellerheads draaien, Walter. Helemaal niet. Je moet gewoon deze morgen draaien. Ik zit een beetje in de playlist van Walter weg te draaien. Ja, weet ik veel. Ik uh, denk ik uh, draai hem. Maar uh, goed, hij had het voornemen om This is My Life van Shirley Bessie te draaien. Nou, ik zou hem gewoon morgen weer draaien tussen 5 en 7. Niemand die het uh, merkt. En daarvoor hoorde je uh, Michel hebben met de Song for Fall and Darkness. Uh, we doen er nog eentje voordat wij uh, jammer erbij gaan halen. Want uh, dat uh, is uh, straks het uh, volgende onderdeel. Maar dan moet ik natuurlijk wel het goede trackje hebben. Want anders dan, uh, start ik iets in en dan heb ik helemaal nog niks uh, eerlijk gezegd. Robbie Williams met uh, William... Uh, Williams. Nee, nee, Viel heet de nummer. Come on,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 Don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much love. TV ...dat het een beetje een lang uh, nieuwsoverzicht uh, wordt. Dus ik voelde het al aankomen. Leuk uh, om een bruggetje te maken... ...bij de afkondiging van dit uh, nummer... ...van Robbie Williams uit 2003. Veel. Uh, ja, want uh, Jelmer, goeiemorgen... Ja, want het is een uitgebreid nieuwsoverzicht, heb ik. Ja, zeker. Ja. Maar er is ook genoeg gebeurd weer de afgelopen 24 uur. Ja, ik breek me de bek niet open. Ik, uh, kijk, uh, er zit iets in uh, waar we morgen nog op uh, terugkomen, want je doet morgen mee. Dus het wordt, uh, het wordt dubbelkoper, wordt het uh, morgen. Dus, uh, dus dat wordt, uh, wordt wel leuk, denk ik. Ja. Um, eerst uh, maar beginnen bij uh, het begin. Wat uh, is jou opgevallen in het nieuws van uh, de afgelopen 24 uur? Dat er uh, afgelopen week uh, een tweede keer wederom een drugsvangst is gedaan in Zandvoort. Namelijk dinsdag 9 juni heeft het politieteam McCust in Zandvoort opnieuw een flinke drugsvangst uh, gedaan. Mm -hmm. Ze zagen een persoon lopen op de stationsstraat en zijn hem gevolgd. Het viel op dat een man een grote rugtas bij zich droeg mm -hmm. en opvallend gedrag vertoonde. Toen hij in een personenauto is weggerend, uh, weggereden... Ja, we gereden natuurlijk. <laughs> ja. Hebben agenten de mannen staande gehouden en gecontroleerd. Bij deze controle is goed doorgepakt en werd in totaal ruim 200 gram hennep en hasje aangetroffen. Mm -hmm. Ook werden er ruim 20 voorgedraaide joints aangetroffen. Als klap op de vuurpaal troffen ze een contant bedrag van ruim 900 euro aan. Mm -hmm. De verdachte is onmiddellijk aangehouden voor het bezit van softdrugs. Alle goederen zijn in beslag genomen en de recherche doet verder onderzoek. De politie in onze regio heeft het de laatste dagen maar druk mee. Waar dit het gevolg van is, is nog niet officieel bekendgemaakt. Een oorzaak zou kunnen zijn dat de drugsfonds afgelopen weekend uh, met, de, met deze van dinsdag verband houdt. De politie houdt hier rekening mee en is een uitgebreid onderzoek gestart. Ja, ja uh, dan moet ik er even bij zeggen. Uh, dat bericht uh, staat ook op Facebook en daar is uh, al iemand uh, die erop gereageerd heeft. Dat is uh, iemand uit Abeldoorn, komt oorspronkelijk uit Rotterdam, is muzikant. De man heet Rikke Korswagen. hij heeft duidelijk zijn meningen gegeven. Maar voor de mensen die denken, wie is dat? Nou, dat hoor je zo wel. Dat uh, ga ik je in ieder geval verklappen, okay. want het is een muzikant namelijk. Dus uh, Halfway Station komt straks voorbij. Ga door. Ja, oké. Okay. Uh, het woonprogramma voor de invulling van het Watertorenplein wordt zowel voor de omliggende gronden als de toren zelf nog een behoorlijke uitdaging. Dat heeft te maken dat er twee partijen bezig zijn met het project. Bad Zandvoort houdt zich bezig met de ontwikkeling van het bouwproject op het plein. En Facton houdt zich bezig met de Watertoren zelf en de omliggende bebouwing. Deze week heeft verantwoordelijk en demissionair wethouder Gertjan jan Bluis de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de ontwikkeling op het plein... Hm. Volgens de wethouder gaat het om twee aparte projecten. Opvallend is, is dat Bluis in de brief aan de gemeenteraad laat weten... dat de watertoren in technische slechte staat verkeert. Huh? En uh, ja, het college heeft door de monumentencommissie... een onderzoek laten uitvoeren naar de technische staat uh, van de watertoren zelf... maar ook het klein eromheen. Uit dat onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van... Uh, uh, de, hoe noem je dat? De, de, het frame zeg maar, van de toren? De mm -hmm. buiten, ja, de buitenkant, de buitenste schilder, de, de, de, de, Dat, dat ja. stond er uh, min of meer in de, in de brief, maar goed. Ja, dat, dat deze eigenlijk niet voor een woonfunctie wo wo geschikt is. Ja. Vanwege de eisen die het bouwbesluit stelt. Ja. En ook uh, de exacte benadering van 30-20-20... Uh, zeg maar, qua sociale huurwoning uh, betaalbaar en uh, duurkoop. Zeg maar. mm het -hmm. is vanwege de verdeling van vier woongebouwen... en het beschikbare bouwvolume uh, ook redelijkerwijs niet mogelijk... stelt de wethouder. Ja. Naast de raad heeft het gemeentebestuur ook de omwonenden geïnformeerd... over de voortgang van het project. Ja, uh, even over uh, die watertoren. Uh, als jij daar uh, gaat staan voor die watertoren... Uh, neem je dan veiligheidsvoorschriften in acht? Sowieso die anderhalve meter. Maar neem je dan ook je bouwhelm mee? Nee, daar heb ik eigenlijk nog niet over gedacht, maar nu je ja. dit leest. Ja, nu je dat leest, hè. Dat is echt wel handig, omdat, uh, ja, ik we net zeggen. dat we meteen in de coronawet meenemen. Ja, misschien wel, ja. ja we bij die watertoren anderhalve meter afstand houden. Goed, uh, derde onderdeel. Vertel. Ja, ja, namelijk ook nog even wat nieuws uit de regio. Want dat was nog wel uh, iets groots natuurlijk gisteravond. Namelijk dat burgemeester Halsema, Halsema van Amsterdam uh, de motie van wantrouwen heeft overleefd. De door de VVD ingediende motie van wantrouwen tegen de Amsterdamse burgemeester is, van, uh, is gisteravond alleen gesteund door Forum voor Democratie en Partij van de Ouderen en haalde daardoor bij lang na geen meerderheid. Hm. Alsema bood tijdens het debat uh, uh, haar excuses meerdere malen aan over de gang van zaken bij de betoging, waaronder het niet inzetten van eigen communicatiemiddelen om de drukte te beheersen. Dat werkt duidelijk na een urenlange vergadering in de Stopera. waarin Halsema uitleg moest geven over de veel te drukke demonstratie op Tweede Pinksterdag. Nou, we hebben het er genoeg over gehad. Ja, het festivalseizoen is begonnen, heb ik het idee. Maar goed, uh, ga verder. Ja. Uh, ja, de coalitiepartijen GroenLinks, D66, P van de A en SP. hebben Halsema uh, hebben eerder, eerder uh, op de dag gisteren uh, kritische vragen gesteld over de demonstratie tegen racisme en politiegeweld. Hmm. Uh, ze, van haar, ze wilden onder andere van haar weten hoe het kon dat zij de hoofdcommissaris van de politie en de hoofdofficier van justitie uh, zich lieten verrassen door een veel te grote me uh, mensenmenigte. Mm. Dan uh, was oorspronkelijk was voorzien en waardoor de anderhalve meter regel niet meer kon worden volgehouden. Mm. Een van de aan uh, aanvragen van het spoeddebat wat gisteravond dus plaatsvond, CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma... Uh, nam genoegen met de uitleg en excuses van Halsema en stond dan ook niet onder ondertekenaar van de motie. Uh, dan nog even de reactie van Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Forum ja, ja, voor Democratie. Ja, ja, ja. Zij, krijgen, uh, zij krijgen even van langs van de coalitiepartijen. Ze vroegen Nanninga hoe het kan dat de partij zo kritisch is over de vele mensen op de dam. Terwijl de landelijke fvd leider Thierry Baudet tegen de anderhalve meter regel is en gewoon handen schudt. Haar reactie hierop is dat zij uh, zelf de anderhalve meter in de buitenlucht niet belangrijk vinden. Maar uh, benadrukt zij, Baudet is geen burgemeester. Het gaat erom dat de regels voor iedereen gelden. En dat heeft de burgemeester ondermijnd. Uh, ja, zegt uh, ja, ha, uh, zij. Ja, dat zegt zij zoveel. Maar ook die laatste, ook die laatste beargumentatie uh, overtuigde geen meerderheid. Zo nee, nee, lijkt me ook niet. Want uh, kijk, uh, wat, uh, wat daar gebeurde op de dam, natuurlijk. Ik vind ook middelvinger richting uh, de zorg. Uh, je, ja. Er zijn altijd tal van andere manieren om te demonstreren. En. Abu Talib uit Rotterdam heeft dat min of meer laten zien. van. nou, je kan het ook op een andere manier doen. Hij heeft ook niet geaarzeld door in te grijpen. dat het te druk werd en gezegd. ho jongens, het wordt nu te vol. dus we, we breken de boel op. He, dus ja. dat was één kant van het verhaal. De andere kant was dat het hoofd wordt geëist. met name uit die kant wat jij zei. van het Forum in Amsterdam. Maar het is ook terecht wat je in dit nieuwsartikel zei. wat dan? Wat, dan? wat de voorman van Forum zelf doet. Er is toch ook een grote middelvinger in de richting van de zorg door... ...ja, het is ook niet voor mij uh, van toepassing die anderhalve meter... ...maar dan denk ik bij mezelf... ...ja, als jij uh, ook graag uh, op de intensive care moet je lekker zo door blijven gaan... ...maar goed, ik heb mijn uh, gal gespuugd... Ga, ...gaan we verder met het laatste onderdeel... ...of heb je er ja, nog meer? Ik heb, ik heb nog uh, twee hele korte dingetjes... ...dus ja. ik ga er even snel doorheen... ...ja, um, ja de productie bij Staal Tata Deal... ...komt vanaf vandaag langzaam weer op gang... na stakingen van gistermiddag en vannacht... Mm. ...dat bevestigt Roel Berghuis van FNV Staal aan NA News... Uh, de dagploeg die, van, uh, die vanmorgen weer is begonnen, zal nog urenlang bezig zijn met het terug op gang brengen van alle processen die sinds gistermiddag stil hebben gelegen vanwege dus de stakingen. Uh, een deel van de werknemers van statusdiw legt het werk neer om een streep te zetten door de reorganisatieplannen van de staalgigant, Gigant, waardoor duizend medewerkers hun baan dreigen te verliezen. De medewerkers eisen uitleg over de abrupte vertrek van Theo Henraar en vinden gedwongen ontslagen onacceptabel. En uh, de FNV-bestuurder Berghuis uh, riep de nachtploegen van de ertsvoorbereiding op om de stakingen uh, gistermiddag, uh, die gistermiddag begonnen over te nemen. Mm. De medewerkers gaven daar gehoor aan en legden de toevoer van grondstoffen stil. Hierdoor kwam de productie van het bedrijf aan de voorkant stil te liggen en heeft dus zo een flinke vertraging opgelopen in het proces. Ja, laatste onderdeel. Ja, dan nog even een informatief uh, stukje van de gemeente. Namelijk, uh, ze gaan advies geven over geldzaken juist nu in coronatijd. Mm -hmm. Want veel mensen zijn door de coronacrisis getroffen. Vooral natuurlijk ook in de portemonnee. De gemeente heeft in de Sandvoortse Courant van deze week... Een, een speciale pagina gepubliceerd met informatie en tips... voor hulp bij acute scheldzorgen. De gemeente is een van de aanbieders van hulp en ondersteuning. En in Sandvoort of Haarlem zijn veel organisaties die daarbij kunnen helpen... Dus meer informatie in een pagina, dus deze week in de krant. En dat was hem zeker? Ja, dat was hem. Ja, oké. Okay. Nou, dan uh, ga ik uh, fijn weer verder. spreek ik jou morgen weer hier uh, in de studio, ja. want dat is uh, wel de bedoeling. En uh, dan uh, mag, je het hier, uh, mag je het hier gaan brengen. Ja, helemaal goed. Dank je. Uh, je bent vanmiddag ook te horen, tussen 1 en 3. Ja, zeker, dat klopt. Ja, dat is uh, wel nog even leuk om te noemen. Ja. Uh, deze, die hele uitzending staat in het teken van zomerhits. Van ah. toen en nu. Dus zeker luisteren. En mocht je nog een aanvraag hebben, je, uh, dan weet je het nummer te vinden. Ja, lijkt me duidelijk. Uh, straks uh, tussen ja. 1 en 3 is hij uh, is allemaal opnieuw uh, te horen. Goed, dat was hem. Wij uh, weer verder met uh, de muziek. Hier is uh, Meis. En die stond ook al op het uh, lijstje van uh, Walter. Die gaat hij ook uh, draaien, denk ik. En dat nummer dat heet Wacht. Zeker dat het zo niet langer gaat De schuilt Ayesha de Groot en zij maakt ook onderdeel uit van de begeleidingsband van Evi de Visser. En dan verbaast het je ook niet dat de muziek hier en daar ook raakvlakken vertoont met Evi de Visser. Uh, het nummer dat heet Wacht. Uh, ooit heeft zij een droom nog haar EP uit te brengen op vinyl. Maar ja, er komt er maar eens om in deze tijden. Want uh, dan moet je gaan kruidvinden. En ik heb het idee dat half Nederland knijpen zit in de tijd van het C-woord. Dus uh, laten we het dan uh, maar over andere zaken hebben. Uh, want die zaken zijn namelijk dat er vanmiddag een beeld wordt onthuld. Een beeld? Nou, kunstwerk uh, eerder. Uh, helemaal in het kader van uh, Pollution Art Festival... Uh, Race Against the Clock heet het beeldwerk. En dat is gemaakt door Donna Kobani. Goedemorgen Donna. Goedemorgen. Ja, ik zeg het goed hè, he? allemaal. Ja hoor, ja. want dat kunstwerk dat heb je gemaakt. Uh, even over dat Pollution Art Festival. Hoe ben jij daar in aanraking mee gekomen?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 in mijn ontwerp, het is wel herkenbaar, kleurrijk, strakke lijnen. Dat komt mm. in al mijn werk, ook in mijn schilderijen voor. Mm. Maar dit is een beeld van uh, heel zwaar uh, metaal. Dus het is eigenlijk uh, van staal, die uh, alle lijnen. Mm. Maar aan, uh, je zal het zien, dat heel veel um, wordt verzierd eigenlijk door dingen die ik heb gevonden. Of met, bij Strandjutten of uh, heb ik gewoon langs wat uh, verschillende ondernemers specifiek voor dingen gevraagd. Mm.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 En meer kunstwerken willen zien, zijn ze van harte welkom. Goed, dankjewel. Ja, ook bedankt Jaap. En een hele fijne dag. Ja, dat was Donna Kobani. We gaan verder met de halfway station tot aan het nieuws van de 11 uur. En sister, don't you cry.